Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israël gaat weer nieuwe huizen bouwen op de westelijke Jordaanhoever. Premier Netanyahu zegt dat de aanleg zo snel mogelijk begint. De aankondiging komt een dag nadat Israëlische politieagenten waren begonnen met de ontruiming van de illegale Joodse nederzetting Amona, ook op de westelijke Jordaanhoever. Het Israëlische Hoge Rechtshof had in 2014 al geoordeeld dat de nederzetting op Palestijns gebied is gebouwd en moest worden afgebroken. Netanyahu zegt dat hij hier moeite mee heeft en dat er daarom snel een nieuwe nederzetting moet komen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat uitzoeken of er bij de Belastingdienst fouten zijn gemaakt met de beveiliging van gegevens van belastingbetalers. Het programma Zemla berichtte deze week over een mogelijk lek. In een debat in de Tweede Kamer zei Wiebes dat voor hem niet vaststaat dat er echt iets mis is, maar hij zei wel dat hij achter de signalen moet aangaan. De Kamer vindt dat hij de problemen heel snel moet aanpakken. Het lijkt erop dat hij van een meerderheid wel het vertrouwen krijgt om dat te doen. Premier Rutte vindt het Amerikaanse inreisverbod gewoon discriminatie. Als je groepen uitsluit kun je niet anders concluderen, zei Rutte in een debat in de Kamer. Hij voegde eraan toe dat hij ondanks het inreisverbod een goede band met de nieuwe Amerikaanse president wil opbouwen. Voorzitter Tusk van de Europese Raad wil dat Rusland zijn invloed gebruikt om de gevechten in Oost-Oekraïne te stoppen. De gevechten tussen pro-Russische rebellen en het regeringsleger leidden zaterdag op, waarbij beide partijen zware wapens inzetten. En beide kanten zijn doden en gewonden gevallen. Tusk wil dat het staakt het vuren uit 2015 wordt nageleefd.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 In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Drie kilometer tussen Hilversum Noord en Eembrugge. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Vijf kilometer tussen Hoogdorp en Hoogmaade. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoeverdorp en Rottepoddelplein. Zeven kilometer na een ongeluk. Vertraging is ruim een uur. Want er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrikilo Ambacht en Slidig Westen 5. Op de A20 richting Gouda, 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En op de Rijbaan richting Hoek van Holland, 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 Utrecht richting Gorkum, daar staat ook 3 kilometer file tussen Knoopend Everdingen en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 2 februari, 4 uur. Dus tijd voor muziekpoelen van Lijf. Oftewel, Hans alleen in de middag. Kijk, en eindelijk 2 uur goede muziek. Daar hadden we net al een hele discussie over. Maar ja, geen Beatles deze keer hoor. Want daar zijn we, ja. Wat vandaag is ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9. Maar die werkt geloof ik niet. En Ziggo Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.nl zfm-live.nl En wat kunt u de twee uur verwachten? De column van Mandy Schorl om half vijf... en natuurlijk weer het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag? Nou, wees jezelf, er zijn al anderen genoeg. Mijn naam is Hans Wastenaar, heel veel luister. Vindt u er zelf van? Is dit beter of niet dan de Beatles? Nou, ik vind van wel hoor. Het is wel iets moderner. Ja, ja daar hebben we verschil van mening over met Bart geloof ik. ik. Het is jammer dat u, als u niet in onze studio kan kijken... We hebben twee, twee mensen in onze studio. Ik snap niet dat ze het gehaald hebben. Maar die komen uit Wolvenga. Ja, ik zal u uitleggen waar dat is. Dat ligt in Friesland. Ja, en ja, ze hebben hard moeten rijden. Want uh, ja, anders halen ze het niet. Ja, het is onmogelijk he, dat ze dat gehaald hebben. Nou, in ieder geval welkom...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 En nu krijgen we iets speciaals, een berichtje voor onze Bart... Eddie Wally Mormarial. Nou, ter ere van een veel te vroeg overleden... Een Belgische volkszanger, Eddie Wally... speciaal voor Bart... organiseert Lunchbreak een memorial voor hem. Zijn muziek wordt gedraaid... en er zijn Belgische hapjes. De datum is 6 februari, van 8 tot 10... en de kosten kosten helemaal niets. De locatie is... Halterstraat, nummer 57. Dus Bart, je weet waar je heen moet. Dum, dum, dum. Oh! This time Nu speciaal een plaatje voor onze gast hier. Ja, onze gast uit Wolvenga. En daar heb ik voor deze voor hem uitgezocht. Chamber, all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels. I'm sure it was no wonder. Then Jenny drew me charges and filled them up with water and sent for Captain Farrell. Join me We go over in Kilkenny. I'm sure he'd trade me fairer Than my old Sporting Jenny What's your ring No-a-do-no-a-da the daddy-o white fall the daddy-o There's whiskey in the jar oh, Some take delight In fishing or boating, Others take delight In the carriage wheels are rolling But I take delight In the juice of the barley And purple pity for everyone. Van vandaag heet Licht Helder, oogverblindend Het trekt mij naar omhoog Beloftevolle stralen Als schitterende regenboog lieflijke zuivere klonken Strelend zacht mijn oor Zijn het de engelenkoren Die ik daarin hoor Allesomvattende liefde Word ik zachtjes opgeheven Naar een nieuw bestaan Om eeuwig voor te leven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 Vintig, altijd weer zie En ze wil er nog even door. Dus ik denk, ik heb er niet genoeg van. En dat was Ilo, met Rock'n'Roll King. Ja, en ik heb nu een heel mooi plaatje speciaal voor bord. Kolom van de, van, de van de week, week. Van, van, van. cultuur. ik kijk naar buiten uit mijn zolderraam. Het is mistig. Druppels op het raam vertroebelen het beeld. Een mistroostig beeld in een mistroostig land. Niet raar eigenlijk, daar de hele wereld onmoedeloos van te worden is. Grenden worden gesloten, muren worden gebouwd en biddende mensen worden neergeschoten. Waar is de heilstaat? Het land van belofte. De maatschappij waarin iedereen gelukkig is. Negativiteit krijgt nog steeds te veel aandacht. Het is zo. De grote voorbeelden uit de wereld worden gevolgd. Misschien moeten we andere voorbeelden meer de ruimte gaan geven. Andere leiders of andere keuzes. Ellende is van blijvende aard. Ook in ons land. Maar het tij gaat keren. Dat kan niet anders. We moeten ons wat beter en reëler in de markt zetten. Lubach heeft een grappige satirische internationale stad gemaakt. Nu wij nog. Waar Erdogan praat over de schoonmaak van dit virus... over de Culean-beweging... Trump gehandicapten imiteert... en in reisverboden opstelt... of Poetin de vinger altijd en eeuwig naar anderen wijst... dan zien we leiders met hun voorbeelden. En als de machtigen hun positie gebruiken... om anderen te vertrappen of te kleineren... verliest iedereen liet Meryl Streep zichtbaar geëmotioneerd horen... tijdens de uitreiding van de Golden Globe. Kofi Annan zei ooit terecht... We mogen verschillende religies hebben. Verschillende talen, verschillende kleuren... maar we behoren allemaal tot één menselijk ras. Zo zeker in ons land. Ik denk dat we nog steeds het land... van tolerantie en verdraagzaamheid zijn. Maar ook ons land heeft waarde. Laten we klein beginnen. Waarom stellen wij onze cultuur niet duidelijker in de kijker? Schoolzwemmen is bij ons gemengd. Ook jongens horen hun lerares een hand te kunnen geven... en geen enkele religie mag voorkomen dat gratis Nederlandse taalles gevolgd kan worden. Het is de angst waardoor men in Nederland niet op zijn of haar strepen durft te staan. Laat weten waar onze cultuur voor staat. Reclamemaker Frank Pels leek ons in 1996 het beste kennen. We leven intussen met 2 miljoen extra mensen en de wereld verandert... Constant. Geschiedenis wordt toekomst. Wie weet is de tijd voor een nieuw lijflied vol idealen, gewoonten, omgangsvormen en een vleugje zelfspot. Mandy Schoorl. That I could easily change his mind Give him a wink romantically And start to break him down Put on mm -hmm. a I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields and so.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 Night, 5 februari van 8 tot de 11 avonds. Zandvoort lacht, open mic, comedy night. Verschillende comedians, bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen... op de comedyavonden bij de Amsterdam Speed Hotel. De kosten voor zo'n avond zijn 6 euro... en de locatie is Amsterdam Speed Hotel, Badhuisplein van 2 tot 4. Telefoonnummer 023 201 0302 en de website is www.amsterdamsbeatshotel.nl. een van de a's van ABBA, Agnetha Velskun. I wanna let you go. Ja, die kan ABBA niet nog, hè? En nu, ons volgende item. De wereld van of Cfm. Zijn er voor een ministerspost eisen? Er zijn nauwelijks formele eisen aan de ministerschap, zegt politicoloog André Krauwel. Je mag niet tegelijk Kamerlid en minister zijn, dat staat in de grondwet. En je mag geen crimineel verleden hebben. Informeel moet je lid zijn van een politieke partij als je namens die partij minister wil worden. Maar het komt ook vaak voor dat mensen lid worden op het moment dat ze gevraagd worden. Verder is bestuurlijke ervaring vaak belangrijker dan inhoudelijke kennis. Het kan heel verfrissend werken als iemand minister wordt op een terrein waar hij of zij weinig ervaring mee heeft. Dat komt in Nederland voor en je ziet het ook in de huidige kabinet. Minister Plasterk, Binnenlandse Zaken, is moleculair bioloog en minister Schulds, Infrastructuur en Milieu is bestuurkundige en minister Bussemaker, Onderwijs, is politicoloog. Uit Krauwels eigen onderzoek blijkt dat ministers in heel Europa steeds vaker worden gerekruteerd uit het parlement. Politieke kleur en ervaring in het politiek bedrijf wordt steeds belangrijker eisen, zegt hij. In het ministerschap zijn de PR en beeldvorming steeds relevanter en daar leer je veel over in de Tweede Kamer. Inhoudelijke kennis pikken ze als minister vanzelf op. Tuurlijk, het zijn uiteindelijk allemaal slimme mensen. Evenementenagenda van februari. De derde kinderdisco thema Jungle Safari in Pluspunt van 12 tot 16-jarigen van 7 tot 9. De vierde operaconcert Armand Hackers in het Theater de Krocht, aanvang om 8 uur. De vijfde Zandvoort Lacht, Comedy Night, Amsterdams Bied Hotel, aanvang om 8 uur. De achtste Lady Night, Fifth Chase Darker, Circus Zandvoort, aanvang om alle wacht. De 12e jazz in Zandvoort met in Rutte. Theater de Krocht, aanvang om half drie. De 18e tot de 25e, Kids Adventure Week. Diverse locaties in Zandvoort aan Zee. En tot de 19e maart van Mondriaan tot Dutch Design. Tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En Gallery de Wachtkamer. Permanente expositie. 24 kunstenaars in Jupiter Plaza. Zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur. Ja, prachtige plaat. We gaan even door met een Duits plaatje, Geen nicht in die nacht, van Julian Werding. En daar sluiten we het eerste uur mee af. Mijn uitzending zit erop. En dan zeg even je mond houden. Het eerste uur van mijn uitzending zit erop. En ik zie u graag weer terug na de boodschap en het nieuws. Tot straks.